PvdA-fractieleider in de Eerste Kamer, Marleen Bart, roept vrouwen op... zich kandidaat te stellen als fractieleider in de Tweede Kamer. Tot nu toe hebben alleen drie mannen zich gemeld. In het Radio 1-journaal van de NOS zei Bart dat ze heel erg hoopt... dat zich ook nog één of twee vrouwen melden. Volgens haar zou het goed zijn als de PvdA tegen het kabinet... vol oudere heren ook jonge, energieke vrouwen kan stellen... die wat kunnen betekenen in de politiek. Ze zei wel dat de kandidatenstrijd vooral moet gaan over de vraag... welke alternatieven de PvdA heeft voor het kabinet...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 show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Twee minuten over negen. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwshow. En we hebben de volgende onderwerpen voor u in petto. Over een kwartier. Aandacht voor concurrentie uit onverwachte hoek voor de Friese trots. En wat zou dat zijn? Nee, niet dat. De koe. Dat koe, die koe. Het gaat om de ijstempel. Tialf. Daarna laat Willem Post zijn licht schijnen... over de stuntelende weg naar het vertrek van het Amerikaanse leren... uit Afghanistan. En een kwart voor tien. De wedergeboorte van een prehistorische anjer. Maar we beginnen met advies tegen de opwarming van de aarde. Het kabinet huurt een Nederlandse klimaatscepticus in... om de klimaatrapporten van de Verenigde Naties tegen het licht te houden... Aanleiding is de controverse die twee jaar geleden ontstond over de conclusies van een rapport over de opwarming van de aarde. De juistheid van de wetenschappelijke gegevens werd openlijk betwist door klimaatdeskundigen. Wetenschapsjournalist Marcel Krok zit hier bij ons in de studio. Hartelijk welkom. Hij is vanaf heden adviseur van het kabinet. Ja, u, uh, u schreef zelf dat u vereerd was met de opdracht, maar dat het te ver gaat om te spreken van een adviseurschap. Dat klopt, hè? Ja, wat, is het, wat, is het dan, wat is het dan wel? Nou, uh, de, de, het ministerie heeft mij gevraagd om uh, met mijn kennis van het klimaat... inmiddels uh, is kritisch te kijken naar, die, uh, naar het volgende IPCC-rapport... Wat, ja. wat volgend jaar gaat verschijnen. En hoe zijn ze bij u gekomen? Nou, ik heb een boek geschreven in uh, 2010 gepubliceerd... De staat van het klimaat. En daarin documenteer ik eigenlijk dat bij het vorige IPCC-rapport... Uh, de sceptici niet helemaal ver uh, behandeld zijn. Even nog voordat iedereen het spoor geheel bijster is. IPCC-rapport is? Ja, dat is het uh, rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change. Dat is het, het VN-panel, wat iedere vijf jaar uh, zeg maar samenvat wat wij weten van het klimaat. Precies. En dat wordt, eens... dat, dat wordt gezien als een soort bijbel voor, voor beleidsmakers... En uh, in, in dat opzicht is het dus super belangrijk dat dat een heel gebalanceerd document is. En daar is veel uh, over te doen geweest. Want toen dat eenmaal uitlekte waren de conclusies uh, buitengewoon alarmerend. En vervolgens gingen wetenschappers mee aan de slag. En daar werd de ene naar de andere onjuistheid in die rapportages gevonden. Ja, ja, de bekendste was die Himalaya-gletsjers. Die zouden gesmolten zijn in 2035. En dat bleek onjuist te zijn. En dat bleek ook gebaseerd te zijn op alleen maar een interview van een wetenschapper. En dat veroorzaakte toen heel veel commotie. Mm. En toen heeft ook Helma Neperes van de VVD in de Tweede Kamer gezegd... Van er moet uh, uh, onafhankelijk onderzoek komen. Of, uh, dus dat is de motie Neperes geworden. En in feite is het uh, uh, uh, de opdracht die ik nu heb gekregen... een antwoord van het ministerie, ministerie oh ja? op die motie. Want wat wordt dan van, van u verwacht dat u de fouten eruit haalt. Nee, niet de fouten. dat kan ook onmogelijk. Wat wat wat van mij wordt gevraagd is jij kent goed de de sceptische literatuur dus, tekens, dus mm -hmm. er zijn internationaal wat sceptici. Ja. en die en die publiceren ook. En u bent zelf ook. ook een scepticus. Ja. Of niet? Ik ben gewoon wetenschapsjournalist. Ja. En en als wetenschapsjournalist heb ik gewoon ik heb inter, ik heb interviews gedaan met met mainstream onderzoekers, met sceptische onderzoekers. Ja. En ik heb gekeken in hoeverre IPCC sceptische literatuur netjes heeft meegenomen. Okay. En ik constateerde in mijn boek van dat had beter gekund. Dus nu zegt het ministerie van nou, wij willen dat bij het volgende rapport... dat die sceptische literatuur ook netjes wordt meegenomen. Maar u zegt, ik ben een wetenschapper, dus ik heb er eigenlijk niet zozeer zelf een mening over... Natuurlijk. Ah, uiteindelijk heb je als je zo lang, ik ben nu zeven jaar fulltime met dit onderwerp bezig... Ja. heb je natuurlijk een, zelf ook een uitgesproken mening erover En wat is die, wat is die uitgesproken mening? Mijn mening is dat uh, over het klimaatdebat als geheel... Dat, het, dat er nog steeds een enorm wetenschappelijk debat gaande is. Dat dat debat ook gevoerd moet worden, dat het superbelangrijk is. Daarom ben ik ook heel blij met deze opdracht. Hmm. Uh, dat er dus valide kritiek mogelijk is op uh, de consensusboodschap van het is CO2... He, daar is zeer veel op af te dingen. En dat debat, ja, dat moet gewoon gevoerd worden. Maar That dat zit. wordt toch ook wel gevoerd? Dat wordt zeker gevoerd, maar in het, dus in het IPCC-rapport, in mijn optiek, niet voldoende. Niet in voldoende. het laatste IPCC-rapport. Ja. Aan de telefoon hebben we uh, Jan-Paul van Soest, hij is adviseur duurzaamheid. Goedemorgen, meneer van Soest. Goedemorgen. U heeft een stukje van het verhaal meegekregen, de CO2-discussie, daar gaat het allemaal over, hè? Ja, deels, ja. En u heeft gehoord wat meneer Krok van zegt. Ja. En u bent een andere mening toegedaan? Uh, nou, ik ben van mening dat het heel Goed is dat uh, Marcel Krok als uh, wetenschapsjournalist van, uh, vanuit een wat sceptisch perspectief, zou ik het dan zo formuleren, mm -hmm. uh, mee gaat kijken in het IPCC. Mm -hmm. Eigenlijk klopt dat met aanbevelingen die ik een paar jaar geleden al eens aan het ministerie heb gedaan. Er is allerlei maatschappelijk debat, veel minder in de wetenschap als wel in de samenleving. En dat moet tot zijn uh, recht komen. Dus betrek uh, de, de sceptici nu bij uh, ideevorming, studies, analyses enzovoorts over het klimaat. Dus ik, ik juicht toe dat uh, Marcel Krok deze opdracht gaat doen. Ja, vindt u het niet merkwaardig dat je daar een journalist voor aanneemt en geen wetenschapper eigenlijk? Uh, ja, ik, ik, ik hoor van een aantal mensen binnen allerlei instituten die zich dat zo afvragen. Ik denk, ja, Marcel Krok heeft zich zoveel jaren in de materie verdiept... kent de sceptische literatuur uh, als een broekzak. Dus ik denk wel dat hier de juiste persoon op de juiste plek is om dit te doen. Ja, en ook onafhankelijk uh, genoeg? Nou, misschien, want dat is natuurlijk een beetje het probleem, m meneer Krok. Hoe onafhankelijk ben je als je in dienst van de regering bent? hè bestaat niet het gevaar dat u gaat zeggen wat staatssecretaris alsmaar van milieu van u wil horen? Uh, nee, in dit geval niet. Want hij vraagt mij specifiek vanwege mijn expertise. Hij wil dat ik zo kritisch mogelijk naar dat rapport kijk. Dus ik voel me juist perfect uh, u, op plek. U, u heeft toch bij dat uh, inauguratiegesprek, om het zo maar te zeggen... toch wel een soort van idee meegekregen... dat een beetje, ja, ik probeer het maar heel erg te simplificeren. Luister joh, we, uh, we, we, we horen dat linkse gekwek overal. Uh, ga hier nou eens over nadenken en zet er eens wat dingen tegenover... Het zal niet letterlijk zo gezegd zijn, maar het zal wel dichtbij komen. Nou, ik heb geen inauguratiegesprek gehad met ATSMA. Ik heb gewoon Echt? de opdracht van een van zijn ambtenaren gekregen. En ja, nee... Maar dat wordt er van u verwacht? Die de, ik, meneer Van Soest, ja? ja ik denk dat, dat Marcel Krok daar onafhankelijk in staat. En ja. Ik heb ook nooit gemerkt, zelf werkend voor ministeries en bedrijfsleven, dat er nou heel veel op, op gestuurd uh, wordt. Maar Marcel Krok krijgt wel een lastige uh, taak. Want um, als ik het zelf zo eens even bekijk, ik heb ook heel veel van dit sceptische materiaal uh, doorgenomen, dan, dan is dat rijp en groen. Er is van alles en nog wat. Uh, maar een beperkt deel wordt in de wetenschappelijke literatuur uh, gepubliceerd. En vrij veel uh, gaat uh, de strijd, Eigenlijk via de reguliere media. En um, ja, Krok moet dus proberen de, de, de, het kaf van het koren te scheiden in die, in die veelheid. Dat is een enorme uh, taak. Uh, kritiek tot nu toe was op het IPCC dat een aantal studies en rapporten enzovoorts niet zouden zijn meegenomen. Nou, dat is prima dat hij daar zelf op kan toezien of dat nou deze keer dan gebeurt. Maar dat moet ook inhoudelijk goed gebeuren. Het verweer van het IPCC is steeds geweest op inhoudelijke gronden. Er zijn allerlei dingen buiten de deur gehouden. En, en, en nou moet Krok zelf er maar eens op toezien of dat, dat goed gaat. En, en ik geef het hem te doen, omdat ook een deel van het, het sceptische materiaal, dat, dat realiseren we ons over het algemeen niet zo, uh, is eigenlijk niet van wetenschappers afkomstig, maar van allerlei. Denktanks, instituten in de Verenigde Staten. die zich eigenlijk een beetje vermomd hebben als wetenschappers. en daar een hele hoop. Uh, desinformatie mee in de omloop brengen. Die, die roepen dan: wij zijn experts, geloof ons, wij zijn dokter. en we weten het beter dan het IPCC. En dan valt er het naam steeds en onder, onder het onder het mond van wetenschap uh, wordt daarmee vooral het publieke debat aan de hand gezet. Nou, zitten daar ook goede uh, studies tussen. Nou, Ik denk dat het heel waardevol is als Kok gaat proberen die eruit te vissen. en daar echt ook de, uh, de onzin die in omloop wordt gebracht nou. en die veelvuldig in de. ...in de media resoneert en waar we al lang uit zijn... ...dat die ook gescheiden wordt van, uh, van de goede spullen. Helder. Er valt steeds de naam van een instituut, Hartland in uh, Instituut. Meneer Krok, is, is dat een van de instituten waar u mee in de slag moet? Of? Nee, dat speelt totaal geen rol hier. Want het gaat hier vooral om de, om de wetenschappelijke literatuur... Uh, en er zijn genoeg uh, sceptici die publiceren in de wetenschappelijke literatuur. En dat is wat ik uh, ga kijken of het IPC dat uh, netjes meeneemt. Weet je, wat, wat ik nou benieuwd naar ben, hoe ligt dat qua percentage binnen de wetenschap? Kun je daar iets van zeggen? Dat, dat is een hele interessante vraag, want ik heb zelf een keer een survey gedaan, een enquête gedaan. En mijn inschatting is nu dat ongeveer... 10, 15 procent van de wetenschappers wel, zeg maar, serieuze twijfel heeft. En aangezien er tienduizenden wetenschappers zijn... betekent dat er alsnog in, in de wereld enkele, enkele zeker duizenden wetenschappers zijn... die twijfelen aan... 10 procent, zegt u? Ja. Dus, ja, zijn, dus van, van de, de 10% gebroken. zijn sceptisch. En 90% zijn ervan overtuigd dat de mens, om het maar even zo kort te formuleren, een rol speelt bij de opwarming van de aarde. Hè? Want daar ging de, het om geven. De sceptici denken ook dat de mens een rol speelt bij de opwarming van de aarde. Maar waar het om gaat is, is nou het merendeel van de recente opwarming die we hebben gehad sinds de jaren 70. Kort, vrij korte periode. Mm -hmm. IPC zegt dat het merendeel kwam door CO2 en andere broeikasgassen. Ja. Sceptici, die zeggen van nou. Uh, dat weten we, dat weten we zo net zijn. nog niet. Ja. Dat ja. is eigenlijk waar het debat staat ja. op dit moment. Nee, ik hoor daar andere percentages over, daar is ook onderzoek naar gedaan. En welke maar percentages dus hoorde u percentages dan? Beslecht? Ja, 98, 97 procent, ah. uh, maar je moet even gewoon nauwkeurig kijken. Kijk, het, het staat vast dat het opwarmt, praktisch gezien staat het vast, net zoals de zwaartekracht er is. Het staat praktisch eigenlijk ook wel vast dat dat door CO2 komt, studies die ik recent heb gezien geven dat nog eens een keer extra aan, maar prima, je laat dat nou juist in de komende tijd met toeziend oog van Marcel Krok eens dus even goed uh, opnieuw onderzocht worden. Nou, dat heeft hij dan al gedaan, want hij zit hier gewoon over nee te schudden hoor. <laughs> nou ja, dat dat lijkt me dan niet helemaal een sceptische houding die past in de komende rol. Want dan moet hij juist op onderzoek uitgaan. Uh, dus de conclusies kunnen nu nog dan niet vaststaan. Wa waar mij. Waarom beschudden u nee, meneer Krook? Nou, omdat dat precies het ding is wat nu, wat nu gedebatteerd wordt. Dat zeg maar of het merendeel door CO2 komt, ja of nee. Dat is waar het hele wetenschappelijke debat over gaat. Ja, dat zeg ik, dat moet dus maar de komende tijd onder jouw toeziend oog goed worden uh, onderzocht. Jullie kracht, kennen dus, elkaar, ik dus, Daar ben, ik, ja, ja, daar ben de, ik blij de, mee de, dat dat gebeurt. We ja. hebben een aantal hele Leuke gesprekken gevoerd uh, samen. Kunt u, u beiden misschien ons nog eens tot slot uitleggen... waarom die emoties hierover zo hoog oplopen? Want die kampen die schelden elkaar toch voor God als ze de kans krijgen. Dat is echt onwaarschijnlijk. Dat, dat ligt volledig buiten de wetenschap. Dat, dat heeft te maken met hoe je naar de toekomst van de, van de aarde kijkt. Uh, uh, uh, als, je, als je dit global warming als een groot probleem ziet voor, voor je kinderen, voor je kleinkinderen, dan, dan roept dat enorm veel emoties op. Als je daarvan overtuigd bent en als je dus het idee hebt dat sceptici het uh, de, de, de, de aanpak van dat probleem uh, tegenhouden, ja, dan roept dat dus bij mensen heel veel uh, emoties op. Maar het gevaar is dat daarmee het wetenschappelijke debat niet meer gevoerd wordt. Ik ga een eind met en meneer en Van Soes ja. dus ja. ja. meneer meneer mag hier ook antwoord op geven ja. op die vraag. Ik ga een ja. eind met, met Marcel Koch hier mee. Zeker toekomst, aarde, klimaat enzovoort. Dat de emoties op. Maar er is nog een tweede factor. Want In die wetenschap zie ik die emoties eigenlijk niet. Je bevraagt elkaar zoals je dat wetenschappelijk doet... en zaagt elkaar stoelpoten bij voorkeur liefst onder elkaar vandaan. Maar de andere factor is, is... en dat heeft te maken met die instituten als het Heartland Instituut. Uh, en, en zo zijn er talloze andere denktanks... die eigenlijk een loopje aan het nemen zijn met de waarheid. En, en dat schiet ook wetenschappers enorm in het verkeerde keelgat. Die zien dat er een, een aantal uh, instituten bezig zijn als PR... ...maar onder het mom van wetenschap. En die zit in het publieke debat uh, als een soort van experts te bestoken. En dat, dat roept misschien nog wel meer agressie op, in ieder geval bij die wetenschappers... ...omdat die zichzelf niet meer serieus genomen voelen... ...omdat die zelf zich buitenspel gezet voelen. Nou, die, die discussies moet je uit elkaar trekken. Wat is waar in de wetenschap en, en wat niet? En wat is gewenst klimaatbeleid en wat niet? En dat zijn eigenlijk hele verschillende... Uh, dimensies waar je het over hebt. En dat Hardland uh, Instituut, dat is dus een uh, machtige lobby. Wat zijn hun uh, belangen? Nou, ze worden mede gefinancierd door allerlei industriële uh, belangen. Uh, ze hebben de, uh, de lobbystrategie eigenlijk van de tabaksindustrie gekopieerd. En die luidt ja, uh, als je het niet van de wetenschap kunt winnen dan moet je gaan twijfel zaaien. Dan moet je voortdurend in het publieke domein roepen dat we het allemaal nog niet weten. Dat de wetenschappers het met elkaar oneens zijn. Uh, dat dit onbekend is en dat onbekend is. Uh, en, en zo krijg je eigenlijk een soort bijna uh, sceptisch parallel universum waar we langzaam maar zeker massaal aan het intrappen zijn. Dat is bij, ze bij El Gore redelijk goed genoeg. Lukt, hè? Uh, nou, de film van Al Gore die, die, uh, is behoorlijk goed wetenschappelijk onderbouwd... maar daar hebben we het dus weer over het publieke domein. Hè? Uh, en, en waar het hier om gaat en waar het ja, ja. ook om begonnen is... is wat zit er nog in die wetenschap wat niet klopt, uh, wat onzeker is. En, en daar is zijn rol op toegespitst om dat te helpen uh, ja. ontdekken. Nou, Marcel kroop nog even tot slot. Het vijfde VN-rapport over dat klimaat komt eraan. Hebt u al iets kunnen inzien? Ja, ja, ik heb de eerste draft, dus de eerste concept ja. van het rapport, heb ik inmiddels bekeken. En hebt u al, staat er al wel in de kantlijn? Ja, ik heb al behoorlijk wat commentaren ingediend. Dat moest voor 10 februari. Oh. En uh, uh, ja, we zullen zien wat daarmee gebeurt. In oktober volgt de tweede uh, uh, review-ronde. En da daar ga ik dus kijken wat er met mijn commentaren gebeurd is. En kunt u daar al iets over zeggen? Ja, ik, ik heb wel het gevoel dat het iets genuanceerder is dan het vorige rapport. Dus ik bedoel, iets genuanceerder, iets minder alarmerend. Um, dus dus het, li het lijkt... ja, ik, ik heb wel het gevoel dat het... Het lijkt goede... erop dat ze naar de sceptici hebben geluisterd. Nou, kijk, de wetenschap schrijft voort. En uh, ik denk dat die voortschrijdende wetenschap laat zien... dat er, ja, dat er gewoon nog weinig uh, duidelijk is over... Uh, dat we nog niet zoveel snappen van het klimaat. Ook die opwarming is de laatste tien jaar gestagneerd. En dat zet natuurlijk ook heel veel mainstream onderzoekers aan het denken. Waarom is die opwarming gestagneerd? CO2 is sneller dan ooit gestegen. En dat zijn echt... Op dit moment zijn dat echt hele belangrijke onderzoeksvragen. Meneer Van Soest, hebt u het rapport ook al gezien? Uh, nee, heb ik niet gezien. Ik heb ook wel eens een keer zo'n reviewproces uh, meegedaan. Het is een enorme hexenketel natuurlijk waar tal van reviewers allerlei landen bij, uh, bij betrokken zijn. Um, ja, volgens mij is het ook een goed gebruik om tijdens de rit daarover niet, uh, niet, uh, niet naar buiten te toe te ja. communiceren. Dus dat kan Marcel Kroos natuurlijk ook uh, bezwaarlijk uh, doen. Nu. Dus ik denk, ja, dat moet gewoon zijn loop hebben. Uh, dat proces zit eigenlijk behoorlijk goed in elkaar van het IPCC. En, en het doet me deugd als er laat ik het dan toch maar even zo noemen, meekijken om vanuit uh, die zijde een beetje toezicht te helpen houden op dat het allemaal uh, goed gaat. Okay. En uh, dan mogen we erop vertrouwen dat het volgende IPCC-rapport um, uh, ja, weer een, een puikwerk is. Want de vorige, ja, er werd net gerept over allerlei fouten. Er is dus een handvol fouten en met name de, uh, het eerste deelrapport, de, de fysische, de natuurkundige basis, ja. daar zijn eigenlijk geen noemerswaardige ja. fouten tot nu toe in ontdekt. Maar. Dus, maar daar gaan we niet meer over discussiëren. En daar gaan we <lacht> nog verder uh, verbeteren, dus dat, dat belooft heel wat. Goed, hartelijk, uh, hartelijk dank uh, uh, Jan-Paul van Soest en uh, ook Marcel Krok. Dank je wel voor je komst. Ja, u hoorde uh, klimaatcriticus Marcel Krok. Hij is aangetrokken door staatssecretaris Atma van Milieu... om dat nieuwe VN-klimaatrapport eens goed tegen het licht te houden. En de aanleiding is natuurlijk toch die ophef twee jaar geleden... over de juistheid van de wetenschappelijke gegevens. Als u hier meer over wilt weten, dan kunt u terecht op onze website. Almere en Zoetermeer hebben ambitieuze plannen om een nieuw ijsstadion te bouwen. Nu Tierhof in Heerenveen alleen maar wordt gerenoveerd... ...hoopt Almere de titel schaatsmecker van Nederland binnen te kunnen halen. De schaatsbond KNSB staat positief tegenover de initiatieven... ...voor ultramoderne ijshallen in zowel Zoetermeer als Almere. Dat ligt voor Johan van der Werf wel even anders. Hij is voorzitter van de Vriese stuurgroep Nieuw-Thialf. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u die verhalen van Almere en Soetermeer... wel potverdorie? Nou, twee, twee gedachten. Ze echte... schieten onder me duiven. Nee, nee, in de eerste plaats geweldig nieuws. Oh. Elk, elk ijsstadion wat erbij komt in Nederland is meegenomen. Nee, hoe meer, hoe beter. Bedoelt, hoe meer, hoe meer ijs, Ik geloof hoe beter. er niks van. Ja, ja nee, Absoluut. En, uh, uh, het is belangrijk voor een aantal redenen voor de sport, voor de volksgezondheid. Uh, mensen moeten meer, uh, okay. meer aan sport doen. Dat is allemaal prima. Maar het is natuurlijk niet zo uh, goed voor Friesland. En daar uh, heb ik me de afgelopen maanden druk mee bezig gehouden. Om ervoor te zorgen dat er in Tialf weer een nieuw stadion komt. Want het ja, belang he? van Tialf voor de provincie Friesland is heel groot. Ja, ik denk het zeker. Zeker als het gaat om imago van Friesland. Uh -huh. Het heeft ook wel een economische impulsen. Het trekt bezoekers aan. Het heeft wereldfaam. Ik denk dat het van groot belang is voor Friesland... dat de internationale wedstrijden daar blijvend worden gehouden. Ja, wel, maar Almere, dat ligt lekker centraal. Ja, Ja. Oh ja. Ja, Nederland is 300 kilometer lang. Nou ja, oké. Okay. Maar goed, straks... Maar goed, neem maar over dat centraal. Ja. Mensen zijn bereid om naar Heerenveen te komen. Dat blijkt elke keer maar weer. Het stadion zit vol. Maar goed, luister. Die KNSB, die, die heeft er wel oren naar. En straks gaan ze zeggen... Ja, we gaan die uh, NK's of die EK's of die WK's gaan we organiseren in de beste hal. Ja. En dat zou dan misschien ook een hal kunnen ja. zijn die niet Tiaf heet. Ja, dat klopt. En dat is niet zo mooi voor Friesland. En wat en gaan daar... we daar dan doen... Ja, kijk, we hebben de afgelopen uh, maanden hard gewerkt... aan het in kaart brengen van de opties voor het uh, nieuwe stadion in Heerenveen. Daar heeft uh, mijn stuurgroep in december van gezegd... werk nou de optie nieuwbouw verder uit. Het was, we... was een kwestie van wat gaan we doen? Gaan we dit ja. renoveren of gaan we een heel Precies. nieuw stadion Gaan we, we renoveren ja. of vernieuwbouwen op ja. de bestaande plek... of uh, nieuwbouwen bij het uh, ABLNS-stadion. Wat wij denken een prima optie is... Allerlei gebied, van stadsontwikkeling tot alle faciliteiten die er zijn. Het kost alleen hebben... 50 miljoen euro meer ja, dat... dan het renoveren. Ja, weet je, die bedragen die, die, uh, zijn natuurlijk ooit genoemd en die blijven op tafel. Maar mijn uh, advies is juist geweest om dat nou eens heel goed uit te zoeken. Daar nog een paar maanden tijd voor te nemen. En we zouden in september uh, met een definitief rapport willen komen... Uh, kies je nou voor nieuwbouw of kies je voor renovatie. Maar goed, afgelopen woensdag hebben de staten in Friesland uh, wow. dat geblokkeerd... en gezegd we ja, kiezen daarvoor. En definitief. daar ging het natuurlijk ja. met als een voornaam argument over die verschil in prijs, 50 ja, miljoen ja, euro. Ja. En dat is volkomen begrijpelijk natuurlijk. Ja, dat ligt eraan als je, uh, wat je ervoor terugkrijgt. Uh, maar in de eerste plaats of het verschil 50 miljoen is... of 30 of 40, dat moet worden uitgezocht. Maar wat hebben maar de Staten denken, besloten? De Staten hebben uh, besloten om uh, de uh, renovatie variant te omarmen. Okay. En uh, daarmee is dus het verder uh, ontwikkelen van de optie nieuwbouw geblokkeerd geraakt. En okay. dat is jammer, want... want uh, in de eerste plaats denken we dat nieuwbouw een veel betere optie is. Omdat je met nieuwbouw uh, geen last hebt van de bestaande infrastructuur. Je kunt veel meer innoveren. Je kunt er allerlei uh, nieuwe dingen in stoppen. En bij renovatie moet je toch op okay. de oude basis door. En wat was dan voor hun het argument om voor die renovatie te kiezen? Het geld alleen? Ja, ik ben daar niet precies achtergekomen. Uh, nee? Ik denk dat er twee, uh, dat er twee uh, redenen zijn. Nou goed, ik, ik heb in december het voorstel gedaan aan de bestuurders van de provincie... en de gemeente Heerenveen, college- en burgemeester-wethouders. en wethouders. En die hebben het vervolgens voorgelegd aan hun achterban... de Staten van Friesland en de gemeenteraad van Heerenveen. Wat nu precies het argument is geweest om niet mee te gaan in... we nemen nog een paar maanden de tijd om de nieuwbouwvariant... goed naast de renovatievariant te zetten... en dan een definitieve keuze te maken, daar ben ik niet precies achter. De, de bedragen die rondzingen spelen daar een rol. Ik denk dat ook nog een rol speelt uh, dat men eigenlijk vindt dat het lang genoeg geduurd heeft. Nou ja, goed. Dan krijg je dus nu de, de, de, het probleem misschien voor u... Dat, dat, dat er in Almere of in Zoetermeer straks wel een nieuw ijspaleis wordt neergezet, dat je dus al van, van die staten alleen maar mag renoveren... en dat je straks dan uh, achter het net vist... Ja. op het moment dat er grote evenementen moeten ja, worden risico, georganiseerd. dat risico is er nu. tot afgelopen. Zou dat nog een, een extra uh, argument kunnen zijn om die, die staten de boel te laten heroverwegen? Het argument was er. De KNSB heeft voor woensdag, voordat die uh, besluiten in de staten werden genomen... heel duidelijk gezegd, als jullie gaan nieuwbouwen en echt weer een nieuwe voorsprong nemen op de ijstadions in de wereld... dan committeren wij er ons aan dat de belangrijke wedstrijden... In, ook in de toekomst exclusief voor t zijn. Als jullie dat niet doen, voelen we ons vrij, heeft de KNSB gezegd... om daar waar de beste opties zijn... Uh, in te haken. En het eerste wat er na het bericht van Almere uh, gebeurde, dat was dat Doekle Terfstra op zijn Twitter zei we geven dit uh, de volle wind in de zeilen en we kunnen nu kijken wat de beste optie is voor de KNSB. En dat is jammer voor Friesland. Dus het, het, eigenlijk is het goed nieuws, die plannen van Almere en Soetermeer, want dat zal misschien dan weer net... Nou de reden zijn om de staten toch ja. tot, tot een nieuwbouw uh, te bewegen. Nou, uh, de Leeuwarden Courant merkte gisteren fijntjes op. Uh, ik citeer dat alle plannen voor ijspaleizen buiten Friesland... nooit haalbaar zijn gebleken. Ja, ja ik, ga dit... daar. Ik, ik moet dat niet bekommentariëren. Nee, maar ja, uh, toch ik begint u wel uh, flink de stralen, meneer Van der Werf. Ja, uh. nou, nee, ik, ik, nogmaals, ik zou graag willen... dat er meer ijs komt in Nederland, maar uh, kijk, Friesland... Uh, is een vrij rijke provincie. En kan het zich permitteren, uh, ook in het belang van Friesland... om een fors bedrag uit te trekken voor een nieuw stadion. Of het nou renoveren is of, uh, of nieuwbouwen. Ik betwijfel of dat bijvoorbeeld in, uh, in Almere zo is. Eén uh, ding staat vast. Een ijsstadion bouwen en de uh, stichtingskosten op de balans laten staan... kan niet. Nee. Ja, dus Ach, want, ook, er, want er is no de, daar nooit een cent aan te verdienen, Ook toch? 50 miljoen investeren nee. of 60 miljoen wat dan ook. Je verdient er echt niks aan. Nee. Je, moet echt je die verdient het nooit terug, je? De investering moet je afboeken. Net zoals dat je asfalt moet afboeken uh, in Nederland. Het is infrastructuur voor de sport. Ik geloof er echt in dat sport belangrijk is. Voor de, ook voor de economie, voor de gezondheid van het volk. Meer voetbalvelden, meer kinderen naar, naar, naar, naar de sport. Noem het maar op allemaal. Uh, en... Uh, ja, waar, waar dit toe zal leiden, concurrentie is goed. Hè? Misschien dwingt het uh, Friesland nu er toch nog eens goed over na te denken. Want ik blijf zeggen, als die belangrijke evenementen verloren gaan voor Heerenveen... Uh, zou dat in mijn, in mijn uh, visie echt erg zijn. Bent u eigenlijk zelf een Fries? Wat zegt u? Bent u zelf eigenlijk een Fries? Nee, ik kom van Friese ouders. Ik woon in het midden van het land. Maar spreekt u wel Fries bijvoorbeeld? Nee, ik spreek het niet. Ik versta het redelijk. Ja, maar u voelt zich er wel... Uh... Ja, ik heb jaren in Friesland gewerkt... en ik ben jaren betrokken geweest bij het schaatsen. Het lange baan Schaatsen. Ik heb de sponsoring voor het schaatsen jarenlang begeleid. Ik kom vaak in Tialf. Ik vind Tialf geweldig, Niet omdat het een gebouw is, maar om de mensen die er zijn. Je moet al die vrijwilligers daar eens zien. Hoe die ervoor zorgen dat al die topevenementen super worden begeleid. Je moet het publiek zien. Bij, als Sven Kramer aan zijn 10 kilometer is, gaat het dak eraf. Hè? We hebben dat natuurlijk vaker gehoord, maar dat is ja, maar echt zo. de rest zo. valt in slaap als die Polen weer tegen elkaar rijden. Ja, oh. ja, ja goed. Ja, goed. Oké, okay, sommige mensen goed. vinden dat geweldig. Ja. Um, u noemde net de naam al, Doekele Terpstra. voelde u zich. Dat, dat is de voorzitter van de KNSB, ja. he? die heeft dus gezegd, dat zei u net ook in een bijzinnetje. Van, dat die in principe dat nu de, de, na het besluit van de Friese Staten, dat alle opties weer open liggen, voelde u zich een beetje verraden eigenlijk. Nee, helemaal niet. Hij, heeft, hij is er altijd duidelijk over oh, geweest. Ze hebben het gelijk, de dus. KNSB heeft van tevoren gezegd, als jullie kiezen voor nieuwbouw blijven we eh, echt voor Herreveen kiezen voor de belangrijke evenementen. Ja. Als jullie dat niet doen, ja, dan voelen we ons vrij... als er ergens anders betere faciliteiten komen om daar ook op in te haken. Ja, ja. En dat vindt u ook terecht? Ik denk dat het zeer terecht is. Of is, is. dat gewoon een stok die, uh, waar die even mee zwaait? Waar hij mee zwaait? Nou ja. ja, dat moet u aan vervragen. Ik vragen. Ja. Ik, ik denk het niet. Ik denk dat hij realist is. En dat hij ook verplicht is aan de sport... om ervoor te zorgen dat het op de beste plek gebeurt. Kunt u eens uh, even toch fantaseren... want dat zult u in de tussentijd al lang gedaan hebben... welke sponsors zouden er te bereid zijn... om dat ontbrekende bedrag van 50 miljoen erin te steken? Nee, nee, nee. Het is niet het ontbrekende bedrag van 50 miljoen. Nou ja, 30 dan of zo. Nee, nee. nee het budget was 40 miljoen uh, provincie. 40 miljoen rijk. Uh, waar we mee in gesprek zijn. Mm. En uh, ergens tussen de 10 en de 20 miljoen uit het bedrijfsleven... Yeah. op allerlei manieren. En dat was nou net uh, de drie of vier maanden extra die we nodig hebben om in gesprek te gaan met uh, met name het bedrijfsleven... en die funding voor elkaar te krijgen. Want als je dat voor elkaar had gekregen... had je wel een, uh, een meer solide ja. plan gehad. Ja, ik denk het wel. Nou ja, u bent een invloedrijk man. U hebt al van commissariaat. U was directeur van Egon. U staat op 127 in het lijstje van de Volkskrant... van de 200 meest invloedrijke Nederlanders. Hoe gaat u onsterfelijk worden voor Friesland? Hij zit er hier bij, z'n vriend. Al de Meneer van den Weg. <laughs> onsterfelijk worden, uh, ja. nou, dat hoef ik niet, hoor. Nee, maar... Uh, nou, ja. Gaat nee, weer... kijk, kijk ik heb, ik, over dat schaatsen. Ik heb, uh, ik heb me al twintig jaar lang heel prima gevoeld bij die sport. Uh, schaatsen eerst, dan ook als toeschouwer. Ik vind het voor die provincie echt belangrijk. Het is, het is Fries. Je moet als stad of als provincie iets hebben... wat aansprekend is waar mensen je op herkennen. Dat is schaatsen en die van Friesland. Ik maak me er sterk voor dat dat niet verloren gaat. In de eerste uh, ronde uh, uh, nieuwbouw. Uh, nou, als dat dus niet kan, omdat de politiek dat beslist. Ja. Ik betreur dat, is ja. heel jammer. Maar dat wil nog niet zeggen dat het verloren is voor Friesland. Want dan moeten ze in die vernieuwbouw-renovatie variant... maar hun stinkende best doen. Uh. Maar goed, ik ben ondernemer, ook, naast alles wat u noemt. Mm -hmm. En een ondernemer die geeft niet op... Uh, die blijft doorzoeken naar de mogelijkheden. En dat zullen we ook doen. En dan komen die lege tribunes bij het schaatsen van afgelopen weekend. Ja. De discussie daarover en Sven ja. Kramer die ook af en toe nog eens wat roept. Ja. Komen u volgens mij wel hartstikke slecht uit. Waarom slecht uit? Nou ja, omdat er gewoon geconstateerd wordt dat het een de boel is. Schaatsen? Ja. Nou, dat het internationaal gezien niet zo interessant ja. is, laat ik ja, het zo zeggen. Goed, dat werd, ik dat werd tegen... 15 jaar geleden ook geroepen. Nou, is tien en tien zo langs wat gelijk. Als en de... Vijf jaar geleden werd het geroepen. Nee, maar goed, je het... ziet die, die, die toeschouwersaantallen ook in tien half flink weet je, wat, weet, je wat de, weet je wat de cyclus is in, uh, in het jaar? Altijd aan het begin van ja. het uh, seizoen, in november, uh, is iedereen helemaal wild van schaatsen. Ja. In maart zeggen ze, nou, laten we er maar eens mee ophalen. En houden. weet je hoe dat komt? Omdat er veel en veel te vaak uh, van die wedstrijden op de televisie worden uitgezonden. Vroeger had je gehad een NK, een EK en een WK en één keer de vier ja. jaar de Olympische Spelen en nu, nou, dan denk je, goed, als gaat ja. is alweer, weet, weet is, ik, wat voor, wat, wat, hoe heet het dan allemaal, wereldbekers Cup, en dat zo. Is, dat is uw en, mening, maar de ja, kijkcijfers ja. kijk wijzen anders uit. Mensen nee, willen het zien. Nou ja, u, dat is volgens mij de reden waarom ze in maart zeggen van nou we kunnen geen schaatsen meer zien. Ja, en, en elk jaar in uh, november en december dan begint het weer. Dan komen de schaatsen weer uit het vet. Dan wordt iedereen <laughs> weer enthousiast. En dat hoort bij die sport. We Was zullen ik? zien. We zijn benieuwd waar dat, uh, waar dat nou uit, uiteindelijk gaat gebeuren dan, dat schaatsen. En u hoopt en u bidt natuurlijk dat dat niet in Almere zal zijn. Nou, bidden doe ik niet zo gauw. Nee? Je, ah. moet, je moet de strijd niet gauw opgeven. Bidden <laughs> bidden. <biddo>. Ondernemers <laughs> bidden niet. He? Hartelijk dank. Uh... Alsjeblieft. Oh nee, jij had daar natekst. Ja, ja, omdat je het nou niet meer weet. Ja. <laughs> Ik weet het wel. Ja. Oké. Okay. We, we, we hervatten. U, u, nee, u, u hoorde Johan van der Werf. van de stuurgroep, <laughs> dus, die het mogelijk had moeten maken om nieuwbouw te krijgen in Tialf. Maar dat helaas niet voor elkaar krijgt. Maar misschien in latere instantie dan nog wel. Hartelijk dank voor uw komst in ieder geval. Graag gedaan. Ja. And I would hit James Brown on the screen and Otis to Concrete Sneaker heet de Nederlandse band, het nummer Good Old Days. Dood aan Amerika is een kreet die tien jaar na de inval van Amerika in Afghanistan... deze week veelvuldig te horen was in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Aanleiding is de Koranverbranding en dus de zoveelste culturele blunder... van Amerikanen in het islamitische land. In hoeverre heeft de opperbevelhebber van het leger... uiteindelijk de Amerikaanse president Barack Obama nog invloed op zijn manschappen... Daar gaan we eens over praten. Met Amerika-deskundige van het instituut Klingendaal, Willem Post. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Ja, staan de ta Taliban te juichen bij dit soort stommiteiten van de Amerikanen? Ja, absoluut. Hè, want de Koran is uiteraard een heilig boek voor moslims. Je moet eigenlijk ook je handen wassen voordat je het boek aanraakt. Ja, als er dan in een, een vuilcontainer bij Baghram uh, luchtmachtbasis uh, in Afghanistan, hè, de Amerikaanse basis, verbrande Korans gevonden worden, ja, dan is dat weer de vlam in de pan. En het is nu de vijfde dag van uh, demonstraties eigenlijk door het hele land heen. En er zijn al 24 doden gevallen. Dus ja, dit is als je de harten van de mensen wilt veroveren. Ja. Dan, ja, dan is dit natuurlijk Hoe is dat gebeurd eigenlijk? Was het gewoon het opruimen van een kamer... we schrijven alles in een grote zak en gooien het maar in de oven? Is, is dat het verhaal? Of is het, het verhaal wat nu naar buiten wordt gebracht is... Uh... Ja, in die Korans, he, uh, daar, daar zouden misschien ook toch allerlei bijzondere uh, teksten van terroristen in kunnen staan. He, er is ook een gevangeniscomplex uh, en uh, dat zou allemaal naar binnen gesmokkeld kunnen worden, dus dat moest worden gecontroleerd. Dus wel degelijk bewust verbrand. Ja, dus he, dat, dat is dus het punt. Wat is dan de vervolgste procedure? Dan kun je die Korans natuurlijk... Opbergen netjes. Maar als je ze dan in een vuilcontainer werpt. en deels ook verbrandt. er zijn een paar exemplaren bewaard gebleven. Daarmee willen dan Amerikaanse autoriteiten aantonen. van nou ze zijn wel degelijk bedoeld ook. om ja, toch van die geheime boodschappen door te zenden. Ja, dat klinkt allemaal wel erg bizar natuurlijk. Ja, Obama heeft zijn excuses aangeboden. in een brief en ook telefonisch aan president Karzai van Afghanistan. Uh, en heeft ook gezegd. we zullen onderzoeken wie hier precies achter zit. Ja, en dan, dan zullen ze gestraft worden. Maar nou, aanvankelijk werd het toch gedaan alsof het min of meer per ongeluk was gegaan. Ja, dat nou, heeft Obama uh, ook gezegd. Het was niet de bedoeling om mensen toe te beledigen. Nee. Maar dit is uiteraard iets wat absoluut niet kan. En dan moet je weten dat er vrij kort geleden... een nieuw militair handboek is uitgekomen voor Amerikaanse soldaten. Met wel zo'n 36 hoofdstukken van hoe je op een sensitive manier... op een, op een, op een, op een gevoelige manier, hè, dat je je kunt inleven... Uh, om moet gaan met, in dit geval geval de islam. Hè? Uh, want weet je, dat is de strategie die de Amerikanen nu voeren. Met militaire middelen is het niet meer op te lossen, Afghanistan. Je kunt dit niet met het leger echt naar je hand zetten. Uh, je moet proberen toch een politieke oplossing na te streven. Er zijn onderhandelingen ook met, met verschillende facties binnen de Taliban, hè, die radicaal fundamentalistische beweging in Afghanistan. Uh, nou ja, dan moet, je, dan moet je dus ook de harten inderdaad van de mensen veroveren. Uh, als je dan dit soort zaken hebt, dat is natuurlijk buitengewoon uh, treurig en heeft Obama nog wel ja, invloed? Heeft hij nog wel dat leger op een of andere manier in, in de hand? Het lijkt van niet dus, hè? Nou ja, je kunt zeggen, er zitten zo'n 90.000 Amerikaanse militairen. Al, al, al meer dan tien jaar zijn er Amerikaanse militairen in Afghanistan dat je dan dit soort incidenten krijgt. Ja. Hè? Van tijd tot tijd. Nou, dat hebben we ook gezien. Hè? Bijna ieder jaar gebeurt er wel zoiets. Uh, dus dus daar, daar, daar zit nog wel, wel ja, enige logica in. In de zin van, het zijn zoveel militairen. Dan gebeurt zoiets uh, buitengewoon onhandigst. Laten we het zomaar even zeggen. Maar de strategie die er nu achter zit... De Amerikanen trekken zo'n 22.000 militairen terug dit jaar uit Afghanistan. 2014 moet het voorbij zijn. He, ze zetten... Op. Ze zetten in op de opbouw van een politieapparaat. Honderdduizenden nieuwe politieagenten in Afghanistan. Nou, we hebben in het verleden gezien dat er scholen zijn gebouwd. Gezondheidscentra. allemaal bedoeld ja, om... Afghanistan toch als een iets wat, ik druk me voorzichtig uit, iets wat stabiel land achter te laten als de Amerikanen in de anderen weg zijn. En ja, als je dan dit ziet, ja, dat is natuurlijk, uh, dat is natuurlijk een hele andere ontwikkeling die maar dan plaatsvindt. Op de zacht is er natuurlijk ook wel een probleem. Want het beeld dat bij die militairen en van hoog tot laag natuurlijk leeft, is dat je hier te maken hebt met een bevolking uit het stenen Tijdperk. Die nog geradicaliseerd ook is, uh, die ongeveer het uh, uh, liefst converseert met zijn geit. En dat is het. En dan dat je naar buiten toe een verhaal moet vertellen... van de ontwikkeling en het volk en de ja. democratie en zo. Dat vinden ze allemaal kletskoek eigenlijk. Ze denken, we zitten hier met een totale achterlijkheid hebben te maken. Nou, weet je, ik denk dat je kunt stellen... dat uh, grote delen van Afghanistan nog in de prehistorie verkeren. Het is een beetje oudtestamentisch oud testamentisch land. Hè? Als je het vanuit wat meer uh, bijbelse termen zou bekijken... ja, dus een moderne ontwikkeling daar op gang zien te krijgen... dat is een heel lang proces. Weet je, president Bush heeft ooit zijn democratische... Agenda voor het Midden-Oosten en omgeving ontvouwt. Dat hoor je dus Obama eigenlijk nooit. Of dat, dat zie je Obama niet doen. Hij neemt nooit het woord democratie in de mond als het gaat om landen mm. als Afghanistan. Nee. Het was alleen maar over aftocht. <laughs> ja, stabiliteit. We moeten proberen iets van stabiliteit te creëren. Ja. Democratie, dat is zo'n lang proces. Dat He, zie ik dus niet. Hij is een, een echt een pragmaticus, vind ik, Obama. Het is niet zozeer een, een ideoloog. Ook niet iemand van de unieke Amerikaanse samenleving. Daar wordt hij ook op aangepakt he, door de republikeinen. Mm. Die met enige regelmaat zeggen van... We hebben nu voor het eerst een president die niet constant uitstraalt... dat Amerika staat voor een unieke beschaving. Obama is zelfs gezegd. Even vanuit republikeins perspectief. Ja, wij hebben een bijzondere beschaving waar we trots op zijn. Maar dat hebben de Britten ook en de ja. Grieken ook. Nou ja, dan word, je, dan word je zo bekritiseerd vanuit de republikein. Blijft dit hem aankleven uh, tijdens die verkiezingen, dit uh, Koran-incident? Nou weet je, als je het heel erg sec bekijkt, dan zou je moeten zeggen... wat is er mis mee, hè? dat de Amerikaanse president zijn excuses aanbiedt voor iets... Ja, wat natuurlijk totaal verkeerd is, oh, maar... Maken die republikeinen er gebruik van? Ja, weet je, het punt is dat het, het beeld wordt, wordt uh, naar buiten gebracht van... Ja, deze Obama is toch eigenlijk niet, niet, niet echt uh, heel erg pro-Amerika. Uh, hij, hij biedt zijn excuses met enige regelmaat aan. Als je kijkt naar zijn toespraken zit dat woord excuus er bijna nooit in. Hè? Maar Obama zegt bijvoorbeeld wel... Nou, in Frankrijk, net na zijn aantreden als president, zei hij in Parijs... Nou ja, wij Amerikanen zijn nog wel eens arrogant geweest. Als het ging om de Irak-oorlog uh, uh, bijvoorbeeld alle kritiek vanuit Europa... hebben we niet naar geluisterd. Nou, dat kun je natuurlijk helemaal ombuigen en dan zeggen... hey, Obama is dan blijkbaar toch iemand die... Uh, ja een beetje die Amerikaanse zaak, de Amerikaanse belangen in twijfel trekt. Want hij gaat de hele wereld door om maar steeds uit te leggen... dat we ook onze fout hebben gemaakt. Hij heeft het over de slavernij gehad. Wat een Amerikaanse schande ook is geweest, zegt Obama. Maar zijn dit soort dingen cruciaal in, het, uh, in de hele strijd? Of is het uh, uh, ja, gewoon het vreemde, het logische uh, politieke handwerk... en gaan we over tot de orde van de dag? Nou, kijk, de Republikeinen hebben nu voor het eerst eigenlijk een democratische... Uh, president in dit geval, presidentskandidaat natuurlijk ook... omdat hij er kozen wil worden... waarvan je kunt zeggen, ja, dit is wel een man... die, die niet zo staat voor dat Amerikaanse exceptionalisme. Oh. Hè? En, uh, Obama is natuurlijk nogal een intellectuele man. En Obama heeft ook wel met enige regelmaat gezegd... ieder maatschappelijk probleem, in welk land ook ter wereld... Ja, dat moet je internationaal oplossen. En dat zijn woorden die er bij de republikeinen niet ingaan. Althans, bij die republikeinen, en daar zijn er nogal veel van... Ja. Hoezo? Amerika is in the lead. Dat, en hier speelt toch dat hele debat op de achtergrond van... zijn wij Amerikanen nog wel echt de supermacht die we altijd geweest zijn? Nu hebben we een president die dat toch een beetje in twijfel trekt... Hè, die zijn excuses aanbiedt. Nou ja, uh, Mitt Romney, een van de republikeinse kandidaten... heeft uh, pas een boek uh, uitgegeven en dat heet No Apology... He, geen excuus, en meneer zo, Obama. Als je gelooft in Amerika... Dan maak je geen excuus. En die Afghanen zijn onze excuus al helemaal niet waard. Nee, want daar sterven ook Amerikaanse militairen... jongens en meisjes, ver weg van Amerika. Uh, dus excuses aanbieden tegenover Afghanen, nou, dat absoluut al helemaal niet. Mm. Nou, en dat is nu wat je voortdurend hoort. En ik was, uh, nou, een paar weken geleden bij de voorverkiezingen... Ja, jeetje, en als je dan Rick Santorum en Newt Gingrich en Mitt Romney... en Romney is nog de gem meest gematigde. Als je die dan hoort spreken over... Ja, Obama die Amerika verkwanselt. En Amerika die, of Obama die over grenzen heen denkt. En Obama die wel een Europeaan lijkt. Hè? Ja. ja, dat is natuurlijk wel heel erg gechargeerd. Maar ja, de Republikeinse Partij is nog nooit zo conservatief geweest. En nog nooit zo verdeeld, volgens mij ook. Ja, dat, dat, dat we zien iedere keer. Het lijkt wel zo'n badkuip waar steeds zo'n eentje, zo'n zo duikelaartje omhoog komt. Hè? We hadden eerst... Perry en, en, en Kane en Backman. En Nou ja, uh, Rom, staat nu een beetje onder druk. Dinsdag de verkiezingen, de voorverkiezingen in zijn thuisstaat Michigan, waar zijn vader gouverneur was. En een soort van auto tycoon in de buurt van Detroit. Dus uh, ja, die moet hij okay. winnen. Maar Santorum maakt het hem wel heel erg moeilijk. Nou, Rick Santorum, een maand geleden praatte niemand daarover, ja. of twee maanden geleden. En Obama heeft gezongen in de East Wing. Dus dan. dan wordt er waarschijnlijk ook gezegd van ja, uh, hij loopt een beetje te, te swingen of niet? Wordt dat uh, ook het gaat over... iets, uh, Kijk, uh, daar wordt buitengewoon <laughs> goed over nagedacht. Het, het gezang van Obama, ja. Ja, dat past natuurlijk een beetje bij de betere economie. Hè? Ja. En uh, de jongeren moet je weer binden aan de Obama-campagne... want dat was een van zijn sterke pilaren uh, vier jaar geleden, de jeugd mobiliseren. Dus ja, die jongeren die pikken dat wel op via Facebook en YouTube... Ah. Hey, kunnen we over dit soort zaken ook uh, terecht in de Willem Post. <laughs> nou ja, ik heb begrepen dat jij dus een verkiezingsglossie uh, gemaakt hebt, of ben misschien nog mee bezig? Vier jaar ja. geleden had je een krant, he? Ja, vier ja. jaar geleden. Kijk, het zit zo. Ik ga ieder jaar, ieder jaar iedere vier jaar, met een, een groep uh, communicatievrienden, mensen uit de politiek, vanuit allerlei partijen, uh, gaan we naar uh, New Hampshire. Dat hebben we vier jaar geleden gedaan. Uh, fantastisch natuurlijk met Hillary en Obama. Een geweldige campagne. En dan zit je daar in de sneeuw, in de kaal, en je wordt heel erg enthousiast, want je kunt Zelfs als Nederlander met die kandidaten even, minuutje, half minuutje, twee minuutjes praten. Nou, dat is toch bijzonder. Je bent nog mensen op de kiek geweest, <laughs> Willem. Ja, dat staat inderdaad ook in het magazine. Ja. Ja. Maar het leuke is, dan zit je aan de bar s'avonds met een beetje rode wangetjes en nog van de, van de kou, maar ook van het enthousiasme. En, en toen van de ontstond whisky. het. Nou ja, die Cola, één of twee <laughs> okay. glaasjes, geloof ik. Maar goed, dan. Dan ontstaat het idee van ja, dit is zo uniek wat we hier meemaken. Natuurlijk kennen we die kritiek vanuit Nederland. wel het grote geld in Amerika televisiecamera's. Maar wij, Nederlanders, lopen zo'n zo meeting binnen. En ja. nou, ik heb eventjes met Gingrich staan praten. Wat denk je wat, ik heb het ook in het magazine gezet. Wat denk je wat er gebeurt? Die Gingrich zegt dus na afloop van een speech tegen mij: Oh, you're from the Netherlands. Ja, komt uit Den Haag, Nederland. Nou, dat is een prachtig land. Maar dat socialisme bij jullie en die bureaucratie, dat, dat moet nu Echt, is een keer. Want als je die al die oude jullie. mensen vermoorden, dan moet nou ook eens Nou Ja, daar kwam ja. Rick Santorum <laughs> natuurlijk mee. En dat is natuurlijk bizar. Hè, dat die ja. mensen. Wij lijken in West-Europa wel de nieuwe Sovjet-Unie. Ja. Kijk, en als alleen Gingrich het zegt, Ronnie zegt het, Santorum zegt het. Het, wij, wij zijn echt ja, het, het, het, de nieuwe vijand en, voor de conservatieve republikeinen. Nou, het Centorum van de en week. En dat staat ook allemaal in die Willem Post? Ja, de... Uh, niet Sand... alles weggeven, maar... Uh, nee, maar ook ja, okay. inderdaad Rick Centorum. Wat hij heeft gezegd over het, uh, het, het vermoorden van bejaarden in ja. Nederland. Daar komt het wel op neer. Maar nou, dat is natuurlijk geweldig, zo'n zo magazine. Want ik moet je wel zeggen, tientallen mensen hebben eraan meegewerkt. Ook heel veel mensen die voorspeld hebben, bekende Nederlanders. Nou, Peter, volgens mij sta jij ook in het magazine. We kijk, zien. kijk, <laughs> oh, ja? dit wordt er niet... <laughs> Maar mij is niks gevraagd, Willem. Nou, we hebben wel een heleboel vragen opgestuurd. Oh. Nou, de volgende. Dat gaan we rechtzetten, Mieke. Huh? En jij staat toch wel op de cover, mag ik aannemen? Nou ja, weet je, uh, dat moet ik inderdaad zeggen. Jij moet maar oordeel. Je hebt die foto nog niet kunnen zien, want hij mm. ligt nu bij de drukkerij. Maar het is een beetje een raar gevoel dat je op die cover staat. En normaal gesproken, ik zit hier ook alleen. Doe ik in de mediawereld eigenlijk alles wel gewoon alleen. Hè? Zo mm. gaat dat toch als je commentaar geeft. Maar nu zijn tientallen mensen uh, in de weer. Uh, ja, nou ja, voor mij, voor het magazine. Uh, we geven het in eigen beheer uit, ja. maar en het, het kan via internet worden besteld op, op de, de Willempost.nl. Ik moet er even aan wennen. De Willem, ja, de volgens, Willem maar, Post volgens mij Post is nu ook genoeg geweest. Uh, okay. Dank je ja, we uh, wel, Willem. Ja. Dank je wel, jongens. Uh, uh, ja. Ja. Ja, het is toch altijd een beetje kind van ons ja. zelf. Want we doen het met meer mensen. Dank je wel, Willem Post. Amerika-deskundige van het Klingendaal Instituut. Het ging dus over de gevolgen voor de Amerikaanse politiek van de Koranverbranding in Afghanistan. En nog zo wat varia Dankjewel. Russische wetenschappers hebben een ruim 30.000 jaar oud aranje, anjerachtige plank, plantje. En dat heette toen in ieder geval, ja dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat, wat, uh, die naam, Silene stenofila, is dat de naam die wij er nu aan geven aan het plantje? Nee, dat, dat was toen ook al. Het gaat om hetzelfde plantje. Het plantje bestaat nog steeds. Aha. U hoort de stem van Henk Hilhorst. Uh, hij is zaadbioloog verbonden aan de Wageningen Universiteit. En we gaan het hebben over dat plantje, dus 30.000 jaar oud. Kennelijk gevonden ergens in een konijnenholletje. Nee. In ieder geval de resten. Nee, uh, konijnenholletje. Eekhoorn. Eekhoor. Eekhoorn. Ja. Het ja. ja. enthousiasme slaat nu helemaal toe. Ehm... <laughs> um, een eekhoornholletje. Goed, en wat ja. zat er in dat eekhoornholletje? Daar zat, zat van alles in, maar onder andere ook vruchtjes van, van deze plant... van deze soort uh, Silene stenofila. En dat was erg diep, diep, diep gevroren? Ja, ongeveer 40 meter onder de, onder de permafrost. Dus dat is uh, 100.000 jaar of langer in die toestand En zou gebleven. hoe komt iemand daar terecht? Ja, waar, waarom, waar, waarom vinden we opeens in het Permafrost een holletje van een eekhoorn? Omdat het eekhoorntje dat eekhoorntje dat toen heeft gegraven... en misschien was dat toen tijdelijk eventjes even niet bevroren... Uh, zodat hij dat holletje kon graven en daar dan uh, die vruchtjes en zaden en noten kon, uh, kon achterlaten. Ja, maar hoe, jullie... hoe, hoe vinden die, die wetenschappers dat? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb, ik heb er eventjes in het artikel nagekeken. Er kan op twee manieren gebeurd zijn. Het kan zijn dat de, de permafrost, de, de een aantal lagen gewoon verschoven zijn... waardoor er één laag omhoog is gekomen... zodat je eigenlijk voor, een, voor een, een wand, voor een muur staat... waarin je die holen gewoon kunt zien. Daar lijkt het op in de foto... Of ze hebben een deel gewoon afgegraven, of met explosieven een stuk uh, eruit gehaald. Gewoon om te zien wat er in die lagen uh, uh, uh, uh, zich bevindt. Maar nou heb ik nog een vraag. Hoe weten ze dat het een eekhoorntje dat heeft gedaan? Omdat ze eekhoornbotjes hebben gevonden. En eh, niet alleen eekhoornbotjes, maar ook eh, eh, beenderen van mammoeten, van bisons, van herten, van paarden. Ja, maar dan kan dus ook een, een, een paard dat hebben gedaan. Ik bedoel, de, de, of... Ja, dat maakt voor, voor, voor, nee, voor deze goed. fonds niet veel uit. Nee, maar, nee, maar goed, eh, bedoel, dat eekhoorntje is dus daarbij ook bijgebleven. Nou, dan... eekhoorntjes die staan erom bekend dat ze, dat ze eetbare ja. zaken verzamelen en meenemen, dus niet meteen opeten. Ja. En dan in een holletje achterlaten en het vaak ook niet meer terug kunnen vinden. En ze eten anjers dus? Of in ieder geval vruchtjes en zaden van, van dat plantje, ja. En zagen die eekhoorntjes er 30.000 jaar geleden ook uit als knabbel en babbel? Ik denk het wel eigenlijk. Ja? 30.000 jaar is natuurlijk heel lang geleden, maar ook weer niet zo lang geleden. Maar nou begreep ik dat het dus niet die uh, zaadcelletjes zelf waren... maar iets eromheen of zoiets nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat, waarmee dat misschien vreemd is. Sorry, dat klinkt misschien vreemd, maar dat is voor mij als zaadbioloog eigenlijk de grootste verrassing. Van zaden weten we dat ze heel lang bewaard kunnen blijven hè, in de grond. Bevroren. Bevroren, maar ook als, als ze maar heel droog zijn, dan, dan, dan kunnen ze ook heel lang bewaard blijven. Voorbeeldje, als je hier een, een akkertje zou afgraven, dan vind je 100.000 zaden per vierkante meter in de grond. En die liggen daar tientallen jaren. Soms van planten die al lang uitgestorven ja, zijn. Soms tientallen jaren, tot het moment goed is... en dan, en dan kiemen die zaden en dan, en dan komen die plantjes weer tevoorschijn. En, en, uh, en hier was sprake van een vrucht. En hier is sprake van een vrucht. Zaden kunnen dus tegen uitdrogen en ze kunnen tegen hevige koude vruchtjes... Er zit meer, niet. Zit meer uh, water in. Ja, Je kan het vergelijken. Het vruchtje van dit plantje lijkt een beetje op een. Uh, nou, kun je een beetje vergelijken met een tomaatje. Als je dat opensnijdt, dan zit daar wat, wat, wat, wat, wat slijmerig uh, vruchtvlees in. Dan zie je die zaadjes in liggen en die zitten vast aan dat, aan dat middenschot, zeg maar. En dat is dan de placenta. En die placenta, daar hebben ze het, pla het nieuwe plantje uit, uh, uit uh, geregenereerd. Terwijl de zaden, ik heb dat nog eens nagekeken in het artikel minder vitaal waren dan dat stukje weefsel. En dat is vreemd, want als je plantenweefsel bevriest... dan gaat het in principe dood. Er ontstaan ijskristallen tijdens de bevriezing... en dan gaan de cellen kapot en dan is het afgelopen. Kennelijk kunnen deze vruchtjes daar wel tegen. En dat is uh, heel erg bijzonder. Zelfs beter dan de zaden die eraan vastzitten. Want er waren ook zaden gevonden. Ja, ja. Dat... En die deden niks meer? Duizenden zaden. Ik, uh, ik heb daar het artikel heel goed om nagelezen. En daar staat maar eigenlijk één regeltje in... dat die zaden minder vitaal waren dan dat, dat, dat placentaweefsel. Maar u hebt ook vast nagedacht over een verklaring daarvoor. Ja. En hebt u daar... Dat die is zaden het niet bezondig? gered hebben, daar, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Omdat het ging om, om onrijpe vruchtjes. Er zitten ook onrijpe zaden in. En onrijpe mm -hmm. zaden die kunnen nog niet goed tegen uitdrogen. Maar nogmaals, het is echt heel erg onmerkelijk... Dat dat vruchtje, dus vruchtvlees, gewoon bevroren kon, kon, kon raken. En het 30.000 jaar heeft uitgehouden. Maar u kunt het niet verklaren. Ik kan het niet verklaren. Nee. nee. Ja, nou, ik kan, ik kan wel een heel klein beetje speculeren. Nou, doe eens. Dit plantje dat groeit in, in hele barre condities. Uh, het grootste deel van het jaar temperaturen onder nul. Het kan zijn dat het plantje zich heeft aangepast aan dat klimaat... waardoor, uh, uh, waardoor het niet meteen doodgaat als het plotseling uh, als het een keertje een nachtvorst is. En heel veel, of heel veel, uh, micro-organismen, maar ook een paar planten... Die, die kunnen dat doordat ze heel veel suiker in hun cellen hebben. En suiker beschermt hen tegen, tegen het bevriezen, tegen de kristalvorming van... Uh, en dat het plantje zich zo op die manier geëvolueerd zou kunnen hebben? Want... Uh, ja, en, en dat is op zich weer niet bijzonder. Want er zijn heel veel planten die zich heel goed kunnen aanpassen aan, aan hun omgeving. Want planten kunnen niet weglopen van iets dat, uh, dat uh, uh, niet goed voor ze is. Nou begrijp ik dat plantje bestaat nog steeds. Hè? Ja. Want Peter begon over die Latijnse naam. Nou, 30.000 jaar geleden had het die naam natuurlijk niet. Nee. nee. Die is er op een gegeven moment. Is het, is het door... Wie aan dat plantje gegeven? Uh, ja, dat zou Linnaeus kunnen, nee. geweest kunnen zijn. Ja. Ja. Want, uh, want toen bestond hij wel nog. Hij ja, ja, dat ja. nog steeds? Ja, ja. En nog steeds. Oh, hij, hij is nooit maar het, verdwenen geweest? Nee, want ze hebben nu vastgesteld dat het die soort is. Het is een, want er is een controleplantje. Ja, ja. Hè? Dus, en dat is een hedendaags plantje. Ja, en dat lijkt er heel erg op. Ja. Ja. Dus er is amper veranderd. Ja, er zijn een paar kleine verschilletjes. Ik geloof dat het oude plantje wat langzamer groeide. En het oude plantje had ook wat heel... Ja, een heel klein beetje andere bloemstructuur. Maar dat, dat is het ook zo ongeveer. Wat kunnen we hier van, van leren? Wat, wat heb je hier aan, als wetenschapper aan dit hele geval? Want het is opmerkelijk. Nou, op de eerste plaats natuurlijk dit gegeven... dat vruchtweefsel kennelijk, kennelijk ja. toch ook mm -hmm. ingevroren kan worden... en vitaal uh, blijft. De tweede is dat we niet te snel moeten zeggen... dat bepaalde soorten zijn uitgestorven. Je kan je voorstellen dat want we zijn natuurlijk veel verder aan het zoeken... dat daar ook soorten tevoorschijn komen... die al misschien al duizenden jaren verdwenen zijn. En nu weer terugkomen. Ja. Dat kan overigens ook hier in Nederland gebeuren. Ik vertelde net, die zaden die in de, in de grond liggen... die kunnen daar 50 jaar, 100 jaar in overleven... En kunnen dan plotseling, als bijvoorbeeld die grond wordt opgevoeld, of zo, tevoorschijn komen en, en weer kiemen? Ik hoorde dat laatst van een boswachter die vertelde dat dat gebeurd was. En dat die plant echt al iets van 80 jaar ja, uitgestorven dat, was. Ja, ja, ja. Maar goed, er zijn dus misschien nog veel meer eh, mogelijkheden. Eh, dus dat planten ook op een andere manier weer tot leven gebracht kunnen worden. Maar dat eekhoorntje, zit er voor het eekhoorntje nog een nieuw leven in? Nee, dat, dat, dat, is, dat is een van de grote verschillen tussen planten en dieren. Uh, planten, je kan ieder stukje plant uit ieder stukje plant kun je een nieuwe plant kweken. Dat betekent dat zijn totipotent zoals dat heet. Dierlijke cellen die hebben dat niet, behalve dan een paar stamcellen die de meeste dieren ja. hebben. Daar kun je dan leren. dus Jurassic Park, uh, dinosauriërs, mammoeten. Nee, want mensen denken Verlopig dan al gauw van, nou ja, als dit kan, dan kan, dan kan je misschien ook nog in, weer een volgende stap... In ieder geval uh... niet op deze manier, ja. absoluut niet. Er nee. moeten natuurlijk overal eindeloos van dit soort dingen uiteindelijk bewaard zijn gebleven, toch? Ja, is dus het... toch ongelooflijk fascinerend. Ja, ja. ja. Maar, maar je kan dus waarschijnlijk overal en nergens, als je maar diep genoeg gaat, kom je allemaal dit soort dingen tegen, of is dat niet zo? Dat is zo, ja, ja, ja. En dat gaan ze ook doen. En daar zijn ze, ja, ze zijn hier al jaren mee bezig, uh, begrijp ik. Uh, maar de, en daar gaan ze ook mee door. Ja, het grappige is dat, je, dat je, het enige wat je als buitenstaander niet begrijpt, is hoe je dan weet dat je op zoiets gestoten bent. Ja, nou goed, het is een samenwerking van een aantal, een aantal vakbroeders. Uh, dus niet alleen plantenbiologen, maar ook uh, archeologen, geologen, uh, botanici. Dus mensen die zo'n vruchtje zien liggen en die zeggen van hé, hey, dat zou alles een stile en silene kunnen zijn. Ja. Zo, ja. ja, en, en hij zo goed als, als andere botjes van eekhoorns kunnen determineren. Zeggen van, oh, dat moet de, de grondeekhoorns zijn geweest. Ik noem maar iets. Oké. Okay. En geen konijn. <lacht> goed, hartelijk dank. We spraken met de Wageningse zaadbioloog Henk Hilhorst. Het ging dus over... een Anjerachtig plantje van 30.000 jaar oud. Dat door Russische wetenschappers opnieuw tot leven is gewekt. Meer informatie op onze website www.nuwshow.nl. Zometeen na 10 uur zijn we nog een heel uur bij u terug. We gaan het hebben over de nieuwe postuum verschenen roman van Voskuil, de buurman. Arie Storm en de voorstelling Sheherazade met Mark Marie Huibrechts. Tot zo. Samen thuis, samen trots. Sport op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Eredivisie, NAC Wat ziet er bijna lijn op? Nee, dan wordt hij op de lijn gehaald. Roda, de graafschap. Dan hij schiet op de paal en dan in de rivand. TGV Herakles. Dus de eerste mogelijkheid, oh, op de paal zit. En NEC Groningen. Die zit hem gewoon hier. Het is ademeleden om naar te kijken en de te luiden. En ook om kwart voor 9, Juventus AC Milan. NOS langs de lijn. Vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.